12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tchepkama. Einde aan verkoop gronden door staatsbosbeheer. Meest gematigde presidentskandidaat Iran op winst. En Olympisch kampioen uit Jamaica betrapt op doping. Het weer, bewolking en enkele buien trekken van west naar oosten. Daarna schijnt de zon weer. Het waait stevig, vooral aan zee. Het is vanmiddag 16 tot 20 graden. Vanavond valt er in het noorden een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En maximaal 22 graden. Na het weekend dan wordt het warmer in het oosten 25 tot 30 graden. Tegelijkertijd neemt ook de kans op onweer toe. Staatsbosbeheer hoeft voorlopig geen grond meer te verkopen... om 100 miljoen euro te bezuinigen. Staatssecretaris Sharon Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Een proef met de verkoop van grond in Hellendoorn... heeft volgens haar te veel onrust veroorzaakt. Mevrouw Dijksma, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gaf dat voor u de doorslag, die maatschappelijke onrust? Nou, ik denk dat het een combinatie is van een aantal factoren. We hebben gezien dat we nu een half miljoen euro hebben uh, opgehaald. Uh, maar er zijn ook kosten. En als je dat uh, met elkaar vergelijkt en ziet uh, hoeveel gedoe het veroorzaakt... om uiteindelijk 100 miljoen te moeten ophalen... dan gaat hier de kost voor de baat uit. Ja, want die half miljoen, dat viel een beetje tegen. Nou, op zich is de verkoopprijs uh, prima geweest. Alleen je ziet dat het natuurlijk ook geld kost om grond te verkopen. Uh, de makelaar moet betaald worden. Uh, er is ook nog een proces geweest. Dat levert natuurlijk ook kosten op. En dat betekent dat als je dat allemaal bij elkaar optelt... en ziet hoeveel ja, energie er eigenlijk ingestoken moet worden... om uh, steeds opnieuw... Uh, misschien wel een paar honderd keer kleine bedragen op te halen. Dan kan je beter met staatsbosbeheer gaan bekijken... hoe kunnen we nou, uh, als we dan toch die honderd miljoen moeten ophalen... die bijvoorbeeld uh, door het verkoop van recreatiegronden uh, binnenhalen... en door staatsbosbeheer meer te laten ondernemen. Want dat is uiteindelijk effectiever en het levert ook nog eens veel minder gedoe op. Ja, meer, meer initiatieven van staatsbosbeheer, wat, wat verstaat u daaronder? Nou, Staatsbosbeheer heeft uh, ook in het regeerakkoord eigenlijk de opdracht gekregen om meer te gaan ondernemen. Dat kan door bijvoorbeeld uh, de verkoop van hout, dat doen ze al. Dat kan door uh, ook op de terreinen waar Staatsbosbeheer uh, het beheer voert bijvoorbeeld meer te doen aan duurzame energie. Dat levert ook geld op. En er zijn uh, nog allerlei andere initiatieven en daar zullen we later nog uh, de Kamer ook over gaan berichten. Er ja, dan... is natuurlijk ook discussie over hè, hoe gaat Staatsbosbeheer zelf verder en dat valt... Uh, uh, eigenlijk binnen dit dat debat. Dat lijkt me toch wel ver, verkoop van hout. Lijkt me toch wel lastig om een 100 miljoen te komen. Dat klopt. En eh, vandaar ook dat eh, een van de zaken die we in ieder geval ook gaan doen... de verkoop van recreatiegronden op de Waddeneilanden is. Dat stond ook al gepland. En Staatsbosbeheer is bereid om de opbrengst daarvan ook eh, zeg maar als bijdrage te zien... om aan die 100 miljoen bezuinigingen te komen. En dat is een belangrijke eerste stap. Maar we hebben ook aan de Kamer gemeld dat we op termijn niet uitsluiten... dat er alsnog grond zal moeten worden verkocht. Eh, maar dat is nu niet het eerste waar we mee beginnen. Nee, het is dus niet helemaal van de baan. Ten slotte, dat hij die verkoop opschort, dat is niet om te voorkomen... dat de Partij voor de dier opeens groot grondbezitter wordt. Hè? Want zij hadden een soort crowdfunding waarmee ze bezig waren... om zoveel mogelijk vierkante meters op te kopen. Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat het overigens ook heel goed is dat de Partij voor de Dieren nu uh, gaat ervaren... dat je weliswaar grond koopt, maar dat je het vervolgens ook nog moet beheren. En uh, dat kan aardig in de papieren lopen, kan ik u vertellen. Dus uh, wat dat betreft uh, maakt het mij niet uit uh, wie grond koopt. Ik denk dat het heel goed is dat mensen maatschappelijke betrokkenheid laten zien... En, uh, en dan moet je, uh, als je verkoopt, uh, je natuurlijk niet van tevoren gaan bepalen uh, wie dat dan wel en wie dat dan niet zou mogen doen. Goed. Mevrouw Dijksma, dank u wel. Ja, graag gedaan. De Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khamenei heeft zijn vertrouwen uitgesproken in alle zesde de presidentskandidaten. Hij deed dat nu duidelijk begint te worden dat de gematigde kandidaat Rouhani de presidentsverkiezingen waarschijnlijk gaat winnen. Volgens Gamenei hebben de kiezers unaniem duidelijk gemaakt... dat ze vertrouwen hebben in de Islamitische Republiek. Gamenei spreekt daarmee indirect zijn vertrouwen uit in Rouhani... die op ruime winst staat na het tellen van ruim 5 miljoen stemmen. Als hij meer dan 50 procent van de stemmen haalt... komt er geen tweede stemronde. Gaan we naar Turkije. De demonstranten in Istanbul zijn niet van plan om hun tentenkamp op te breken... en het park bij het Taksimplein te ontruimen... ondanks de toezeggingen van premier Erdogan gisteren. Consument Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, waarom willen ze blijven? Ja, ze hebben om 11 uh, uur vanochtend Turkse tijd een verklaring uitgegeven waarin staat dat uh, ja, eigenlijk nog niet aan hun eisen is voldaan. Ze maken zich zorgen over een uh, aantal demonstranten die nog steeds vastzitten. Ze willen dat die worden vrijgelaten. Ze hebben het ook over de gewonden, de doden. En we kunnen nog niet zomaar dit protest opzeggen. Uh, zo verklaarden ze op hun website. Het is nog niet helemaal duidelijk of ze nu het protest willen voortzetten in het Gezi-park zelf. Of dat ze niet in algemene termen zeggen dat hun protest tegen de regering eh, nog niet wordt gestaakt. Wat dat betreft verwacht ik meer duidelijkheid om drie uur vanmiddag, dus is, uh, twee uur Nederlandse tijd. Als hun verklaring zal worden voorgelezen aan alle demonstranten die uh, vanmiddag aanwezig zullen zijn uh, in het park. Ja, want wat denk je, hoe lang zal de regering deze protesten nog toestaan? We hebben de, de afgelopen week de premier een aantal keren horen zeggen dat. Ze nog een erdmaal hebben om te blijven en dan moet het echt afgelopen zijn. Maar dat heeft hij ja, al een paar dagen achter elkaar gezegd. En tegelijkertijd zien we dat de oproerpolitie zich uh, toch zich afzijdig houdt van het vaccin. Alleen al aan de randen van het Plein aanwezig is gisteravond is het in Istanbul ontzettend rustig gebleven. Maar in de hoofdstad Ankara, uh, en nu al een aantal nachten achtereen, wordt daar hard gevochten met, uh, met demonstranten. Ja, het kan natuurlijk zijn dat uh, het alsnog tot ontruiming komt, hoewel ik dat niet dit weekend verwacht. Want vandaag uh, komt er een grote tegendemonstratie in Ankara uh, van de AKP-aanhang, de aanhang van de premier en morgen in Istanbul. En dat lijkt me niet de tijd tip, uh, om dan het park te gaan ontruimen. Bram Verbuilen in Istanbul. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Foppe de Haan stopt per direct bij sportclub Heerenveen. Hij was de laatste twee seizoenen senior coach bij de voetbalclub... als begeleider van de jeugdtrainers. En daarvoor was hij er bijna twintig jaar hoofdtrainer. Meneer de Haan, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom stopt hij ermee? Ja, nou, er is afgelopen jaar zoveel gebeurd. In uh, negatieve zin, uh, niet direct met het voetballen, maar dat, dat ging nog wel. Maar bestuurlijk vind ik dat ze in ieder geval met, uh, met Riemers van der Velden ongelooflijk slecht zijn omgegaan. Maar niet alleen met Riemers van der Velden, ook met supporters, met uh, de sponsors. Uh, nou ja, en ik en ik zit er middenin. En ik ben er een hele tijd buiten gebleven. Want ik denk van, nou ja, misschien komt het allemaal goed op zijn pootjes terecht. Maar dan heb ik nou de indruk van dat het absoluut niet gebeurt. Nou ja, en uh, ik had geen zin meer om, er, wel om erbij betrokken te zijn... maar niet meer een zekere mate van uh, verantwoording af te moeten leggen aan de huidige leiding. Dus ik hmm. denk, ik stop ermee. Wat is er nou precies mis met dat beleid van die nieuwe leiding? Ja, nou ja, de uh, Veen was een... Uh, uh, ik hoop in ieder geval een hele fatsoenlijke club waar alles, uh, uh, laten we zeggen, uh, helder en duidelijk was. Iedereen wist waar hij aan toe was. Uh, geen achterbakse uh, dingen. Nou, en, uh, de laatste maanden zijn er rondom uh, Riemer uh, zoveel uh, uh, hele vervelende dingen gebeurd. Ja... Nou ja, en, en, uh, je zou eigenlijk zeggen dat lusten de honden geen brood van. Maar, maar zo is het precies. Dus, uh, daar ben ik me dood van geschrokken. Denk van, hoe kan het nou dat een, uh, een, uh, een club die altijd uh, uh, ja, zijn dingen echt goed voor elkaar hebt, hoe kunnen die nou zo uh, tekeer gaan... terwijl ze dat op een heel andere manier, als je goed leiding geeft... Uh, volgens mij heel simpel op kunt lossen. Nou, nou stopt u ermee. Hè? Uh, heeft de nieuwe clubleiding nu gewonnen? Nee, nee. De spijl is nou pas op de wagen, denk ik. Er komt een commissie van onderzoek, althans dat hoop ik, maar daar zijn ze mee bezig. En die gaat dus kijken wat er de afgelopen periode is gebeurd, wat goed en wat fout is. Die gaat met alle geledingen van de club praten en die komen dan met een, denk ik, bindend advies. Ja, en als dat uh, advies nou negatief uitpakt voor de nieuwe clubleiding, uh, ja, sluit er niet uit dat hij dan nog terugkeert? Oh, dat, die weet het nooit. Je weet niet wat, wat, er, wat er gebeurt en of het nodig is. En of, of je moet helpen op een of andere manier. Ik ben uh, fit zat om nog wat te doen. Maar het is niet zo dat, uh, uh, dat ik erom sta te springen. Maar als het nodig is, dan, uh, dan help ik. Ja. Tot slot nog even iets heel anders. Een voetbalvraag. Als oud-bondscoach van Jonge Rijn, Wat verwacht u van de halve finale vanavond? Oh, dat wordt een pittig potje. Italianen zijn goed en Italianen die kunnen verdedigen. Uh, dat is één aspect en deze ploegen die ze hebben, die kunnen ook heel goed op de tegenaanval uh, spelen. Dus uh, hebben goede spitsen. Dus het zou echt een, echt een, ja, een, een, een bloedstollende wedstrijd kunnen worden. Ik heb ooit ook tegen, met, met, met jongeren tegen Italië zo'n wedstrijd gespeeld die we, die we moesten winnen. Nou, die wonnen we dan ook in de laatste tien minuten of zo. De laatste minuut. Toen speelden het trouwens heel aardig. Dus kan. Ik denk dat het vanavond ook kan, maar er uh, moet wel allergens aan dek. Laten we het hopen. Dank u wel. Dan. Oké, okay, prima. De organisatie van de Ronde om Tessel heeft besloten... de zeilwedstrijd een dag uit te stellen in verband met de harde wind. Er zijn soms windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De zeilers zouden vermochtend vertrekken voor de 36e editie... van het Katamaren-evenement. De wedstrijd is nu tot morgen uitgesteld. De weersverwachting is dan goed. Morgen is er veel zon en veel minder wind. De Ronde om Tessel is een klassieker in de zeilwereld. De eerste editie was in 1978. Sport. Topsprinster Veronica Campbell-Brown is betrapt op doping. Op 4 mei is in haar geboorteland Jamaica opgepakt. Gisteren bleek dat ook de B-staal positief was. Campbell-Brown deed vier keer mee aan de Olympische Spelen... en won in totaal zeven medailles. Verslaggever Andy Houtkamp. Andy, waar is ze precies op betrapt? op een uh, vochtafdrijvend middel. En dat uh, wordt vaak gebruikt als maskeringsmiddel voor uh, doping, EPO bijvoorbeeld. En dit is een echte hele grote vis, hoor, Want het is een van de beste sprinters uh, aller tijden uh, in atletiek. Je, je zei het al, zeven Olympische medailles. Ze is 31 jaar, ze was al Olympisch kampioen in 2004 en 2008 op de 200 meter. En zelfs vorig jaar in Londen pakte ze nog brons op de 100 meter... en zilver op de 4x100 meter. Dus ja, dit is een echte uh, grote vis. Is om het zomaar te ja. zeggen. Kunnen die medailles nou nog worden afgepakt nu? Ja, dat hangt er helemaal vanaf. De IAF, de Internationale Federatie, is nog niet officieel naar buiten gekomen. Komen van de week, komende week, met een verklaring naar buiten. We hebben afgelopen week gezien dat andere atleten gepakt zijn... waardoor bijvoorbeeld Rutger Smit er zomaar opeens twee bronzen medailles bij heeft gekregen. Er is veel gaande. Je kunt het bijna vergelijken met het wielrennen. En ja, ik, ik vrees het ergste dat de beerput echt open gaat. Want het lijkt erop dat er weer nieuwe... Uh, testen zijn gevonden, waardoor je in de loop der jaren weer terug kunt gaan... en dat dit uh, niet de enige grote vis gaat worden. Nee, want uh, daar hangt waarschijnlijk haar ook een schorsing boven het hoofd, hè? Ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Het is de eerste keer dat ze gepakt wordt. Twee jaar schorsing zou hoogstwaarschijnlijk zijn... maar vorige week werd er een uh, landgenote van haar gepakt... en uh, die heeft zes jaar gekregen... maar die werd wel voor de tweede keer gepakt. Dus het zal of twee jaar of zes jaar worden. Als het twee jaar is, dan uh, kan ze eventueel nog terugkomen... op haar 33ste en zes jaar, dan is het einde carrière. Ja, en zijn er al geschokte reacties in de atletiekwereld. wereld? Nou, het is nog niet zo lang bekend. En ik zei het al, uh, de IAF moet nog naar buiten komen. Maar dit is een, uh, een klapper van je welste. Dankjewel en die oudkamp. is verkeersinformatie bij de AWB Dennis mooi. Goedemiddag. Um, het is nog steeds druk richting de luchtmachtbasis Volkel... vanwege de luchtmachtdagen daar. Op de N277 uh, staat het vast uh, vanaf de aansluiting met de A50 bij Ravenstein... tot aan Odilia Peel, vlakbij de basis, over 10 kilometer. En daardoor ook vielen op de A50 Eindhoven-Arnhem... tussen Os en Ravenstein, 5 kilometer. Verkeer dat toch nog naar de luchtmachtdagen wil... kan het beste kiezen voor de route Den bosch vegel ude over de N279 en de A50 en verkeer vanuit Den Bosch naar Arnhem... En rijdt om via Zaltbommel en Tiel over de A2 en de A15. Andere files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten 4 kilometer. En op de A7 vanuit Amsterdam naar Horen... staat tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 12 kilometer. Geeft drie kwartier vertraging, er zijn daar werkzaamheden vanuit de Randstad onderweg naar Friesland... kan het beste kiezen voor de route langs Almere en Lelystad. A9 richting Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer... drie kilometer de werkzaamheden. En op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Harmelen en Woerden twee kilometer. Nog één keer de hoofdpunt. De staatsbosbeheer hoeft voorlopig geen grond meer te verkopen... om 100 miljoen euro te bezuinigen. Een proef met de verkoop van grond... heeft volgens staatssecretaris Dijksma te veel onrust veroorzaakt. De Iraanse presidentskandidaat Rouhani staat op ruime winst... na het tellen van ruim 5 miljoen stemmen. En topsprinter Veronica Campbell-Brown is betrapt op doping. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks om kwart voor één gaan we een staatsgeheim verklappen. Ik kan er nog niets over zeggen, maar het heeft te maken met kernwapens... en met de vliegbasis Volkel. U weet wel die plek waar al die files op dit moment staan. Ik spreek straks met oud-minister van Defensie Bram Steenberdink. En mocht u in de auto zitten op weg naar Volkel en het, uh, de vliegbasis nooit meer bereiken... luister dan dus op zijn minst naar Radio 1... Maar eerst een minstens zo explosief onderwerp. De sociale werkplaats in Zutphen. Wat daar allemaal misloopt is misschien wel exemplarisch... voor de veranderingen die zich voltrekken... op het gebied van werknemers met een arbeidsbeperking. Helene van Beek toog naar de Hansestad. Luister naar haar verslag. En waarom staan wij hier? Bestuurder Advocabo FNV, Gertjan Tommel, Omdat benadrukt het belang van de demonstratie. ...besloten gaat worden over jullie toekomst. En wij willen dat jullie een goede toekomst tegemoet gaan. En we hebben toen eens een gesprek gehad met uh, de vertegenwoordiger van Advocabo. En die zei van. Het is gewoon een banale republiek. Jullie moeten al zo erg per direct het vertrouwen in deze bestuurder opzeggen. Maar goed, een aantal R-leden, waaronder de voorzitter, durven zover niet te gaan. Wat ik wil, is dat mensen met beperkingen... die niet zelfstandig hun eigen minimumloon kunnen verdienen... dat die uh, op een plek terecht kunnen komen bij een reguliere werkgever. Maar wel met goede voorzieningen eromheen. Dus begeleiding, soms aanpassing van de werkplek en loonaanvulling. De bezuinigingen komen uit Den Haag. Er is net al gezegd dat lokale bestuurders, lokale wethouders... zeker met de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening... niet gelukkig zijn. Ruim 100.000 mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap... moeten bij gewone bedrijven aan het werk. De sociale werkplaatsen worden ontmanteld. En de sw geïndiceerden zoals arbeidsgehandicapten worden genoemd... moeten beschutte arbeid verruilen voor gewoon werk. Dat is het doel van de nieuwe participatiewet. Die moet ingaan op 1 januari 2015. Gemeenten krijgen vanaf die dag in drie jaar tijd 410 miljoen euro minder... voor het uitvoeren van die sociale werkvoorziening. En dat op een totaal van bijna 2,4 miljard. Is de participatiewet een idealistisch streven van de PvdA-staatssecretaris Jette Kleinsma... omdat ze wil dat gehandicapten weer gewoon meedoen? Of is die inmiddels al omstreden wet vooral een bezuiniging? Sommige sociale werkvoorzieningen lopen al jaren vooruit op de aangekondigde veranderingen. Zij zijn flink bezig met het ontmantelen van hun sociale werkplaats. Maar wat voor banen zijn er voor de mensen die daar nu nog werken? Zitten werkgevers wel te wachten op arbeidsgehandicapten... met een groot risico op ziekte of andere problemen? En hoe vergaat het de gehandicapten die in de gewone bedrijven aan de slag gaan? Argos, over de teleurgang van de sociale werkplaats. Ik sta hier bij kwekerij Twente. Het is in Enschede. Hier werkt een groot aantal mensen van de sociale werkvoorziening. De sfeer is vrolijk. Ze zijn in afwachting van de staatssecretaris Jetta Kleinsma. Die komt hier op werkbezoek. Maar het ziet er ook allemaal fleurig uit. Er is grote zomerverkoop. Wij kunnen het risico niet nemen dat wij ze op de loonlijst zetten. Dus wat we hebben moeten doen is het, het risico van, van het personeel hebben we bij de gemeente moeten laten liggen. En het risico van het kweken, dat is helemaal voor ons. Ja. Voorstellen aan de ondernemer. Mooi zo. Goeiemiddag. Dag Nico. Dag hallo. Hi. hallo. Ja, nou, mevrouw Kleinsma is binnengekomen en ze wordt vrolijk ontvangen door iedereen. We gaan eens even een rondgang maken met de staatssecretaris... die komt kijken hoe het bij kwekerij Twente aan toe gaat. Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... onlangs op werkbezoek bij een kwekerij van de Sociale Werkplaats in Enschede. De gebroeders Huiting maken de kwekerij commerciëler... Later, op haar departement, legt de bewindsvrouw uit... wat de bedoeling is van de nieuwe wet. Kijk, uh, het is zo dat de uh, sociale werkvoorziening... Uh, gewoon blijft zoals die is, met die verstanden... dat vanaf 1 januari 2015 er geen nieuwe mensen meer instromen. Dus de mensen die nu aan de slag zijn vanuit de sociale werkvoorziening... die blijven gewoon op hun stek, zou je kunnen zeggen... Um, en gemeenten zijn daarin natuurlijk de eindverantwoordelijke. En sommige mensen zijn gedetacheerd hè, bij werkgevers. Andere mensen uh, zijn aan de slag uh, op een beschutte werkplek uh, in, in de sociale werkplaats. Weer andere mensen uh, kunnen een mooie plek krijgen bij een werkgever. En komen dan ook op de loonlijst bij die werkgever. Kortom, er zijn verschillende manieren van um, werken uh, via of bij een sociaal werkbedrijf. Uh, en weet je, die filosofie van die, uh, reguliere, van, van die participatiewet die is mij ook heel dierbaar. Want ik wil ook zo graag dat mensen met beperkingen... niet buiten boord worden gezet, maar echt gaan meedoen met ons allemaal. De participatiewet is beter voor mensen met een handicap. Ze worden niet meer apart gezet, maar gaan werken bij een gewoon bedrijf. Critici verwijten de bevlogen staatssecretaris dat de wet vooral een bezuiniging is... Pikant detail is dat Kleinsma zelf, als P van de A-kamerlid, afgelopen jaar nog tegen de voorloper van de huidige wet demonstreerde. Uh, overal zijn er uh, behoorlijke bezuinigingen aan de orde. En ik ga het ook niet mooier maken, ik wil dat gewoon ook bloedeerlijk over het voetlicht brengen. En toch geloof ik er zeer in dat als je gemeenten heel dicht bij de mensen zelf aan zet laat... om voor deze mensen gewoon de goede plek bij de juiste werkgever te vinden... dat dat ook echt veel goedkoper kan. Jos Verhoeven is directeur van Start Foundation. Dat is een maatschappelijke investeerder die kredieten geeft... aan kleine en middelgrote bedrijven... die mensen met weinig kans op werk in dienst nemen. Onder wie gehandicapten. Hij denkt dat werkgevers helemaal niet zitten te wachten... op die arbeidsgehandicapten. Kijk, ik snap wel dat het ook een bezuinigingsoperatie is... maar ik denk wel dat je moet oppassen... dat je niet mensen die je categorisch jarenlang weg hebt gehouden... van de reguliere arbeidsmarkt... en alleen maar hebt aangeboden onder zeer gunstige condities... tegen hele lage tarieven... dat je die nu van de een op de andere dag... voor een relatief normaal loon... tegen het inbegrip van alle risico's die erbij horen... in dienst gaat krijgen bij die bedrijven. Zo simpel zal het niet werken, vrees ik. Veel gemeenten lopen vooruit op de veranderingen. Zoals de gemeente Zutphen met de sociale werkplaats Delta. Verantwoordelijk wethouder in Zutphen is Patricia Withagen van GroenLinks. En zij is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van Delta. Andere bestuursleden zijn de wethouders van de deelnemende gemeenten Brummen, Voorst, Bronkhorst en Lochem. Patricia Withagen. Ja, waarom moeten ze dan naar regulier werk? Dat heeft toch te maken met de, um, dat de uh, algemene koers gericht is op... het um, zoveel mogelijk afbouwen van het bedrijf Delta... waar de hallen zijn, waar um, al die medewerkers eerder hun werk deden. Um, dat willen afbouwen, omdat dat qua kosten niet meer te doen is, maar ook te ver afstaat van dat ideaal beeld... dat we het toch belangrijk vinden. Dat mensen nog meer uit zichzelf kunnen halen... of nog beter op hun plek kunnen zijn op uh, reguliere werkplekken. En dan ja, ontstaan daar soms spanningen die je eigenlijk uh, niet ideaal vindt. Maar die wel juist in die omvorming kunnen gaan ontstaan. Lilian Steenvoort... SP-raadslid in Zutphen maakt zich al jarenlang grote zorgen... over de veranderingen bij Delta. Het idee om mensen gewoon te laten werken, omarmt ze in principe. Dat is uitstekend als dat kan. Dan is dat toe te juichen. En als er een goede begeleiding op kan, helemaal, helemaal prachtig. Maar vrij veel mensen kunnen dat dus niet. En wat dan? Er wordt geraamd dat er zo'n 300 mensen dus uh, niet uh, uitplaatsbaar zijn. Nou, daar zijn nog geen plannen voor. 300 van de hoeveel werknemers die Delta had toen het begon. Nou, ik, ik schat zo duizend uh, werknemers. Dat is een derde, niet? Een derde niet. Klopt. Um, en waarom zouden die uh, een derde, die 300 mensen niet in een gewoon bedrijf kunnen werken? Ik denk dat ze uh, gewoon uh, te zwak zijn. Ze kunnen de de, ja. De structuur niet aan, de, de, de, ja, de structuur wel in Delta, want die is beschermd, wordt begeleid en enzovoort enzovoort. En dat kan een gewone werkgever gewoon niet uh, geven, zeg maar. De wethouder noemde het al, het nieuwe beleid veroorzaakt spanningen in Zutphen. Directeur Walter Kantrein van Delta gaat voortvarend te werk. En dat leidt tot grote conflicten met de ondernemingsraad van Delta. Ik ben Hans-Paul Simons en ik ben tot 31 januari jongsleden... werkzaam geweest als ambtelijk secretaris binnen Delta... en als secretaris van het medezeggenschapsorgaan, de Ondernemingsraad. Wij vinden dat hij eigenlijk voor de muziek uitloopt... en eigenlijk wil laten zien van kijkers wij lopen al uh, hoe het eigenlijk moet gaan worden. Uh, hij wil het beste jongetje van de klas zijn, hebben wij het idee. Dat heeft hij ook wel eens aangegeven. Hij geeft ook zelf telkens aan, de gemeenten moeten nog beslissingen nemen... Uh, hoe ze verder gaan met Delta. Ja, dat, dat staat dan haakstegen over het feit dat hij zegt... Uh, Delta moet ontmanteld worden. Want er zijn nog geen politieke uitspraken binnen de vijf gemeenten gedaan. De werkwijze waarop Delta de, de, de, de veranderingen in de wetgeving vormgeeft... dat dat op een goede manier is gegaan. Daar heb ik bezwaar tegen daar ben ik niet mee eens. Maar ze doen keurig, zegt de wethouder, wat eraan zit te komen. Ik heb het over de werkwijze, hoe ze met de mensen... dus daar gaat het vooral om, hoe ze met de mensen omgaan. Hoe de mensen geïnformeerd worden, gedetacheerd worden ermee omgegaan wordt. De spanningen liepen zo hoog op dat secretaris Simons... van de ondernemingsraad noodgedwongen is vertrokken. Ja, ik denk wel dat er gezegd moet worden... dat het een verziekte cultuur in deze organisatie is. Er spraken van uh, twee stromen. Je hebt als het ware de, de, de industriële takken... en wat men dan voornoemt, waar ik zelf ook altijd heb gezeten, de goudkust. Dat is echt een hele grote discrepantie tussen. En uh, ja, er is sprake van intimidatie... Ja, een juni mensen zei mij eens een keer, toen ik er pas werkte van de industrie... wat wij hier met uh, kruiwagens door hard werken binnenhalen... onze medewerkers, wordt er voor met containers uitgegooid. En dat bedoelde die mee van, daar kwamen de, uh, de nieuwe apparatuur binnen... de nieuwe telefoons, uh, de salarisverhogingen. Daar zit natuurlijk verhoudingswijs de hoogste salaris zit er ook voor in. Dus dat, daar werd altijd al een beetje tegenaan getrapt, van achteren. En dat is natuurlijk steeds erger geworden. En in, dat is zeker na de komst van de heer Kantrein, is die, die lijn verscherpt... Die is absoluut niet in staat geweest om partijen bij elkaar te brengen. Net zoals die dat ook niet komt tussen ondernemingsraad en, en uh, bestuurder. Het uh, ging mis bij de komst van de, van de huidige directeur. Daar begon eigenlijk de hommelis al omdat hij op een gegeven moment salarisverhoging kreeg. Hij vertelde in een uh, nieuwjaarsreceptieverhaal van... ja, we moeten vandaag of we dit, deze tijd het de buik, buikriem aantrekken. Dus dat moeten we allemaal doen. En tegelijkertijd had hij loonsverhoging gekregen van wat heb ik jou daar. We hebben dat nagezocht en hij verdient meer dan een burgemeester in Zutphen. En dat, dat is al een, een vertrouwensbreuk geweest waar, waar, ja, waar nooit meer, meer is, is goed te maken haast. Al dus SP-raadslid Steenvoort... Het klopt, we hebben het nagezocht. Directeur Kantrein verdient met zijn ruim 8.600 euro bruto per maand meer dan de burgemeester van Zutphen. Directeur Kantrein wil ons helaas niet te woord staan. Wethouder Patricia Withagen wel. Nou ja, hij heeft een, um, een. Hij verdient een salaris wat heel goed past bij de functie die hij heeft. En die uh, in lijn is met afspraken die daarover zijn. En dat gaat niet. Um, buiten grenzen, dat er, uh, ja, de nieuwjaarstoespraak en zinnen daaruit... die zijn voor een deel ook uit het verband uh, gerukt. Anderzijds is het wel zo dat de broekriem aangehaald moet worden. En de directeur heeft ook een heel ingewikkelde opdracht. Um, en um, um, het, is, het is geen makkelijke baan. Dus dat daar een salaris tegenover staat wat daarbij past, Ja, zo is het ook. De verhouding tussen directeur Kantrein en OR-lid Simons raakte totaal verziekt. Toen merkte ik dat hij steeds ook bepaalde gedragingen naar mij ging doen... om mij als het ware in een negatief daglicht te stellen. Op een gegeven moment kreeg ik een e-mail waarin stond... dat uh, hij een, een schaal met kroketten voor gasten van hem gereserveerd... en er waren er twee van verdwenen. En onderzoek zijnerzijds had naar boven gebracht... dat ik deze twee kroketten, inkoopprijs 0,7 eurocent, gestolen zou hebben... Nou, ik heb hem direct opgebeld, want ik wist eerst niet wat er over ging. Later realiseerde ik me dat de uh, toenmalige voorzitter... was ook plaatsvervanger hoofd van de kantine... die moest met mij een aantal dingen doornemen. Toen zegt ze, dan doen we dat even in een lunchpauze. Dan kom ik met de lunch en twee kokketten naar jouw kantoor toe. Nou, en mijn kantoor stond net tegenover de vergaderlokalen... waar dat wagentje stond met dat schaaltje met kokketten. Dus waarschijnlijk heeft hij of iemand anders geconcludeerd... oh, hij heeft die kokketten van die schaal gehad... maar die heb ik gekregen van de, de, de plaatsvervanger het hoofdbedrijfsrestaurant. Die zit ook bij aan naar hem toe. Nou, dat is zo uit de hand gelopen, want hij wou een intern onderzoek. En toen ben ik het ook heel formeel gaan doen. Ik zei, nou, zoek het dan maar uit. Ik wil weten wie mij daarvan beschuldigt, Als ga ik aangifte doen. Dus ik heb daar prachtige mails met wetsartikelen aangehaald. En ik had het dan ook over uh, het aanranden van mijn goede naam in eerst, als dat in het wetboek geregeld staat. En dat heeft ellenlange mails geko gekost. En dan denk je, ik, ja, ik, ik had een goed salaris, hij had een goed salaris, dat we op dat niveau zijn gaan communiceren. Er zijn zeker vijf, zes e-mailverkeer over plaatsgevonden. Nou, de hele organisatie van meegenoten, want uh, ja, het heet uh, op een gegeven moment... de gate. En deze meneer die neemt zijn, de rest van het managementteam ook mee. Met al die idiote dingen. Ik kom daar voor een vergadering, moet ik een, een, een papiertje teken... Om, uh, om de boel geheim te houden, van, dat ik het niet verder mag brengen. Nou, Dat soort achterlijke onzin... De OR werd afgeluisterd door de, door de telefoon, de, de, de, de, de, de mail werd, werd geblokkeerd. Nou, ik vind het onvoorstelbaar dat er zo'n regime daar gevoerd wordt. We zijn in een James Bond beland. Ja. Nou, ik, ik noem dit altijd een DDR-staat. Ook het briefgeheim, geregeld in de grondwet, dat werd gewoon geschonden. Onze brieven werden opengemaakt. Uh, Op een gegeven moment kregen wij geen brieven van onze advocaat en facturen. Toen zegt de goede man, ja, ik heb ze echt verstuurd. Dagen later kwamen ze via de directiesecretarissen binnen. Want blijkbaar werd de post van de OR en ook van de ambtelijk secretaris... eerst naar het directiesecretariaat gestuurd en geopend. We hadden een jaarverslag ieder jaar, dat werd opgenomen eerst van de integrale jaarverslag van Delta. Dit jaar kwamen daar voor het eerst op- en aanmerkingen op. We hebben als DB dat nog eens gekeken. Een aantal van de opmerkingen van de heer Kantrein hebben we overgenomen. Maar we vonden het moet wel een zuivere weergave zijn. En je kunt niet gaan verzwijgen dat er geen probleem is tussen de OR en bestuurder... als daar voor meer dan 70.000 euro aan advocaatkosten is uitgegeven... en 50.000 euro aan Nou, Dan heb je het over anderhalve ton bijna. Dan kun je dat niet verzwijgen in een jaarverslag. Nou, dus we hebben bepaalde zaken aangepast. Daar ging hij mee akkoord. Daar heb ik ook een, een, een mail van. En later zien we tot onze verbazing dat hij toch weer zaak is gaan veranderen. En toen was het al gepubliceerd. Dat hebben we heel hoog gespeeld. Ook met de mediators dat we eisten dat er een erratum in het jaarverslag kwam. Is niet gebeurd. Toen hebben we het zelf dan maar verspreid. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat hij geen enkel respect heeft... voor het medezeggenschapsorgaan. Sterker nog, zoals onze advocaat is, is het gewoon censuur. Het is een heel moeilijke periode geweest waar ook... Uh, mediators bij zijn uh, uh, gehaald om Delta-raad en uh, directeur... weer beter met elkaar te laten samenwerken. En dat is geen makkelijk traject geweest. Het is nu, um, gelukkig vind ik, weer uh, rustiger uh, uh, binnen Delta... onder het uh, personeel, onder het SW-personeel... Um, dat, uh, en uh, dat gaat ook met, met uh, hobbeltjes. Uh, het is een poos veel onrustiger geweest. Het is spannend voor mensen. Ik weet wel dat er, uh, dat er vaak uh, ja, van de OR weleens... Uh, zijne naar haar werden gestuurd en daar reageerden ze gewoon nooit op. Uiteindelijk is er toen een mediation is er in, de, in, de, in gang gezet... Hè, om die conflicten tussen het, het, het, het managementteam en de OR om dat te beslechten... En uh, nou ja, en dan. Uh, ja, dat, daar heeft ze dan haar toestemming voor gegeven. Maar als je hoort hoe dat allemaal is gegaan, dat is ten helemaal schrijend. Want de mediation bleek dan een vriendje van de heer Kantrein te zijn. En, uh, die, en die zocht die medi mediator uit. En de OR die had een andere mediator, die dus onafhankelijk was. Tja, en uh, dan kwamen ze er niet uit. Nou, en dan kreeg je maar twee, kregen we dus twee medi mediators en dan kreeg je ook een dubbel rapport. De een die onafhankelijke, die steunde de OR, <coughs> en die andere, die steunde natuurlijk de heer Kantrein. Nou, en zo is alles, het zeggen ze in het Duits, in die hozen gegaan. Alles is mislukt. De kosten voor mediation, externe adviseurs en advocaten voor de conflicten in de sociale werkvoorziening Delta bedroegen vorig jaar meer dan twee ton. Terug naar de bedoelingen van de participatiewet. Delta plaatst SW'ers, dus de arbeidsgehandicapten... voornamelijk via detachering bij andere werkgevers. Delta fungeert daarbij als een soort uitzendbureau. Wethouder Withagen. Een heel leuk voorbeeld vind ik een autobedrijfje in Zutphen. Een medewerker die eerst bij de sociale werkvoorziening werkte... maar daar als ambtelijke personeel... Die is uh, voor zichzelf begonnen, heeft een garage, een autowassen auto gebeurd... maar ook uh, reparaties, ook aan fietsers en brommers. Um, en daar zijn nu nou, in eerste instantie vijf uh, SW-medewerkers uh, gedetacheerd. Uh, intussen zijn het er misschien een paar meer. Maar het is dus een kleinschalig uh, bedrijf... Uh, met een uh, nou ja, bedrijfsleider die uh, uh, hart heeft voor de mensen die er nu werken en die het in zich heeft om uh, uh, nou ja, op maat ze goed te begeleiden... ze een veilige werkplek te geven, uh, toch in een reguliere setting. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik ben Misha Westrik, eigenaar van Westrik Groep. Uh, vorig jaar hebben wij een de, deel van de sociale werkvoorziening Delta in Zutphen overgenomen. Ik ben sinds uh, 2008 werkzaam bij Delta in de werkplaats... als de uitvoerder van de machinewerkplaats... En daar onderhouden en repareerden wij alles uh, rijdend materieel van Delta: de maaimachines, de auto's, scooters, bromfietsen, fietsen. fietsen. Westerik startte in oktober 2011 een eigen bedrijf: Westerik Groep. Hij nam het materieel van de machinewerkplaats over en zeven personeelsleden van Delta werden bij hem gedetacheerd. Ik had zeven mensen in de werkplaats, dus die heb ik meegenomen. Ja, dat klopt. En die kende u allemaal en u, en u kon daar mee werken? Ja, klopt. Wat hebben ze gedaan hier? Zo? Want in uw bedrijf hetzelfde werk? Bijna wel. We hebben natuurlijk de machinewerkplaats overgenomen. De mensen die sleutelden bij ons, die goed konden sleutelen, die werken gewoon in de werkplaats. En er waren er een paar bij die altijd klusjes deden en daar hadden we niet direct plek voor. En daarvoor hebben we in 2011 ook een autopoesbedrijf opgericht waarin die mensen uh, ja, te werk zijn gesteld. Wat is de afspraak? Um, een jaar zijn ze hier, voor een jaar zijn ze hier gedetacheerd en staan ze nu op uw loonlijst? Nee, ze zijn nog steeds gedetacheerd. En wat is er afgesproken over na dat jaar? Hoe bedoelt u? Nou, wat er dan met die mensen gebeurt, want dat jaar is voorbij, hè? 2011, oktober 2012. Dat loopt stilzwijgend gewoon door. Bij, bij, als het goed bevalt, blijven ze gewoon hier werken. We proberen helder te krijgen hoe het met de gedetacheerde werknemers is gegaan. Uiteindelijk vertelt Westerik dat er van die zeven mensen... nu, anderhalf jaar na de start, vier niet meer bij hem werken. Eentje is weggestuurd omdat die niet functioneerde. Twee werknemers zijn vertrokken wegens ziekte. En één man is ontslagen wegens diefstal. Ik heb ze bij mij weggestuurd. Wat Delta ermee gedaan heeft, weet ik niet. Dus uiteindelijk hebben wij maar, denk ik, met één persoon uh, afscheid moeten nemen, wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat mij toch zwaar heeft gevallen. Want daar stop je ook gewoon anderhalf jaar tijd in. En uh, ja, goed, uh, het zou zo. Maar dat zal bij, uh, bij een regulier bedrijf ook zo zijn. Zowel de ondernemingsraad als de SP proberen te achterhalen hoe het met de detacheringen van Delta verloopt. Er zijn mensen die dan wel dus gedetacheerd zijn, die dat niet naar hun zin hebben, die nu die, die, die, die, die, die, die ziek, ziek thuis zijn of gewoon niet meer kunnen. Daar wordt volgens mij niet meer naar omgekeken. Er staan ook geen cijfers. Hoeveel zijn er nou gedetacheerd en wie zit er nou uiteindelijk thuis? Hoezo? Alles is toch in cijfers? Dat kunt u toch zo zien? In jaarstukken of in uh... notulen? Nou nee, dat wordt niet bijgehouden. We hebben erom verzocht, maar er is nog geen lijstje gekomen. Hebben ze ook geen zicht? Oh, weten, dat weten we niet. Dus daar is geen zicht op welke mensen er nou echt werken... en wie er nou gewoon thuis zitten. Ook Withagen, wethouder en voorzitter van het dagelijks bestuur van Delta... weet niet precies hoeveel detacheringen mislukken. Het gebeurt in... Individuele gevallen dat dat zo is, hè, dat een detachering niet werkt, dat wordt zo kort mogelijk gehouden. Mensen hebben dan zo snel mogelijk weer wel een geschikte plek te Om hoeveel mensen gaat het, weet je dat? Zou ik na moeten zoeken, maar het zijn kleine getallen en korte periodes. Er zouden kwartaalrapportages gemaakt zijn over de detacheringen, zo horen wij. Die hebben we opgevraagd bij de gemeente, maar niet gekregen. We kunnen dus niet controleren of de gegevens die Westrik ons geeft ook kloppen. De mensen die hij weggestuurd heeft, kende hij goed... want hij heeft ze zelf jarenlang bij Delta begeleid. En toch ging het mis. Ja, dat klopt. Maar iemand wordt ook ouder. Kijk, het, het zal voor me misschien... Kijk, als we bij, bij u twee, drie jaar verder zijn, kan dat misschien ook. En bij mij ook, worden we ook ouder. Dus dan kunnen dingen op een gegeven moment... als iemand een nieuwe heup krijgt, kan door de jaren heen wel verslechteren. Oud-secretaris van de Ondernemingsraad Simons beweert dat er van die zeven werknemers maar één is overgebleven. Dat heeft directeur Kantrein aan de Ondernemingsraad bevestigd. Dat waren de medewerkers waar die altijd jaren mee gewerkt hebben. Die Kende die door en door. Dus dat was ook een goede zaak. Maar we hebben moeten constateren dat in januari, december zelfs al er nog maar één aanwezig was. We hebben zo erg daar toen navraag naar gedaan. En toen gaf de heer Kantreint een antwoord van: Ja, dat heeft te maken door in de persoon gelegen factoren. Ja, dat bevreemdt ons dan, want die unitmanager kende, mag ik toch aannemen, zijn medewerkers. als hij daar acht, negen tot tien jaar mee heeft samengewerkt. En dan in één keer voldoen ze niet meer. Dat kan met één of twee medewerkers, maar als dat met bijna 80 tot 90 procent is, dat, dat verbaast ons ten zeerste. Er is iets opmerkelijks. Onder de weggestuurde werknemers is één medewerker... die een paar maanden voordat hij werd weggestuurd... nog salarisverhoging kreeg omdat hij zo goed functioneerde... en andere medewerkers begeleide. We hebben brieven waar dat in staat. Hij zit vol met tattoos. Toen hij op het werk verscheen met een nieuwe tattoo in zijn nek... was dat de reden voor Westerik om hem weg te sturen. Hij zou niet meer representatief zijn. Hoe meer we proberen de zaken helder te krijgen, hoe bozer Westerik wordt. Ik vind het een beetje een raar verhaal. En ik ben ook wel een beetje bang dat dit weer uh, van iemand vandaan komt... die, uh, die, die bij Delta uh, op een hele vreemde manier is weggekomen. En uh, ik, ik, ik krijg hier gewoon geen goed gevoel bij bij dit interview meer. Ik denk dat we dit ook gewoon moeten beëindigen. Oké, okay, dan stel ik, ja, nou ja, jammer. ehm de, um, ik denk ook gewoon, de, u hoeft er geen eind aan te maken, ik ben er klaar mee. Want ik vind het gewoon, het gaat gewoon de verkeerde kant op. Nou, daar schrik ik een beetje van. Ik had ook nog willen vragen waar uh, werknemer is. Hey, volgens mij, ik heb u net gewaarschuwd, uh, ik, ik wil je gewoon mee beëindigen. Maar de, hadden wij die bij die drie, was daar meneer bij? Dat wil u nu maken dat u wegkomt. Ja. Ik wil dat hij de deur uit? Nou. Wegwezen. De investeerder Start Foundation verstrekte een krediet van 20.000 euro aan Westerik. Speciaal voor de zeven werknemers die hij meenam van Delta. Start Foundation geeft ons weer andere gegevens over de zeven werknemers. Eén werknemer zou zijn overleden. Twee zijn weggestuurd omdat ze sociaal ontspoord zijn. Eén is afgekeurd vanwege zijn longen. En hoe het is afgelopen met twee andere werknemers, onderzoekt Start Foundation nog blijft er één over die nog werkt bij Westerik. Directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. Wat wij altijd doen is, wij sluiten een kredietovereenkomst af. In die kredietovereenkomst daar zitten een aantal spijkerhaarde voorwaarden. Die voorwaarden worden door ons ook periodiek getest. De gegevens die wij van Westerik hebben... Uh, bij aanvang van het kredietverstrekken... zullen wij leggen naast de nieuwe gegevens die ons aangeleverd worden. Als daar, als daar wijzigingen en veranderingen in zitten... die niet verklaard worden op een manier die voor ons acceptabel is... dan gaan wij verder onderzoek doen. En natuurlijk zullen wij op basis van de gegevens die u ons aanreikt... Uh, daar al extra kritisch naar gaan kijken... Mochten er dan onregelmatigheden zijn of dingen zijn waar wij van zeggen... ja, maar dat is niet zoals we het hebben afgesproken... ja, dan grijpen we in en hebben we op basis van de afspraken die we gemaakt hebben... ook alle vrijheid om in te grijpen. Dat kan zijn in het meest drastische geval dat we de krediet in één keer terug eisen. Dat kan zijn dat we de rente fors gaan ophogen. SP-raadslid Steenvoort noemt nog een ander pijnlijk incident bij Delta. Directeur Kantrein schafte de traditionele Sinterklaas- en kerstviering af. Een schrijnend voorbeeld is: van dat. Uh, naar, naar Sinter Sinterklaas was er geen viering. En uh, toen bleef de meneer zitten op zijn stoel: van. nee, ik ga niet naar huis, want Sinterklaas komt altijd. Dus ik blijf hier gewoon wachten tot hij welkomt. Nou, toen moest er dus toch gezegd worden van dat deze keer Sinterklaas niet langs kon komen. Die meneer geloofde nog in Sinterklaas. Zeker, die geloofde nog gewoon in Sinterklaas. Wethouder Withagen trekt zich dat erg aan. Ja. En dan echt verdriet, heb ik begrepen, van mensen die op Sinterklaas zaten te wachten. En niet konden geloven dat hij dit jaar niet kwam. Ja, dat zijn geen mooie voorbeelden. Ja, jammer toch, als je het dan hebt over de sociaal zwakkeren. Het zijn een kwetsbare nu. Het zijn heel kwetsbare mensen. Wilt u maken dat u de deur uitkomt? Wegwezen dat je dat nog hoort in het Nederland van 2013. Nou, u hoorde dat wel. In de reportage van Helene van Beek en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. De participatiewet is nog volop in discussie. Die moet nog door de Kamer behandeld worden. Staatssecretaris Kleinsma is van plan werkgevers te verplichten een minimum aantal gehandicapten in dienst te nemen als ze dat niet vrijwillig doen. In het Sociaal Akkoord is afgesproken om dat wel op vrijwillige basis te gaan proberen. De gemeenten hebben laten weten dat ze niet al die extra taken op zich kunnen nemen... als ze daar niet genoeg geld van de regering voor krijgen. En de Nationale Ombudsman maakte gisteren bekend... dat hij onderzoek gaat doen naar de uitvoering van de wet sociale werkvoorzieningen. Kortom, daar gaan we nog veel meer van horen. Wilt u deze reportage op uw gemak nog een keer terugluisteren? Ga dan naar wwwvpronl slash Argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En u krijgt dan elke week voor de uitzending informatie toegestuurd over wat u van ons mag verwachten. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek? Ga naar investeerinargos.nl Vandaag en morgen zijn de luchtmachtdagen op vliegbasis Volkel. Mocht u ondanks de idiotenverkeersdrukte de basis hebben bereikt... of lukt u dat nog ergens in dit weekend... kijk dan goed om u heen of u kernwapens ziet liggen. Want die liggen er, volgens de oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Acht. Luister even mee. Als je nu naar Volkel gaat, dan hebben we nog steeds onderdelen liggen... die een functie vervullen in het nucleaire. Nou, totaal zinloos naar mijn gevoel... Maar daaruit zie je ook hoe, hoe zeer een bepaalde cultuur van wapens te hebben... en dat is nuttig, en hoe, hoe lang dat door kan gaan. Nou, kijk, kijk, volgens het boekje, denk ik, zit Ruud Lubbers niet helemaal goed. Want het is formeel nog een staatsgeheim. Maar dat, dat staatsgeheim is de facto, en dat is al heel veel jaren zo een publiek geheim. Bijna iedereen, in ieder geval onnoemelijk veel mensen wisten al... Dat, dat zal daar wel zo zijn met die at atoomwapens. Uh, dus op, zo in materieel gesproken niet formeel is het niet echt verklappen. Maar kunt u het dan nog eens even echt bevestigen? Want dan weten we het nu van Lubbers, maar dan wil ik het ook graag nog even van u horen. Ach ja, die dingen liggen daar natuurlijk al heel lang. Het is ook van de zotte dat ze er nog liggen. Dus Ruud Lubbers heeft inhoudelijk volkomen gelijk... Ach, stem uit het verleden. Ik word een beetje nostalgisch van. U hoorde Ruud Lubbers in het televisieprogramma De Tijd Vliegt... van National Geographic, gevolgd door zijn partijgenoot Dries van Acht... in het EO-radioprogramma Dit Is De Dag. Beide oud-premiers onthulden dat er nucleaire wapens... op de vliegbasis Volkel liggen. Opvallend? Nou, de afgelopen jaren is er al zo vaak gesproken... over de kernwapens in Volkel dat de opmerkingen van Lubbers en van Acht... nauwelijks een verrassing mogen heten. Maar het Openbaar Ministerie denkt daar heel anders over. Het OM gaat onderzoeken of de oud-premiers met hun uitspraken zaken hebben onthuld die geheim hadden moeten blijven. Is dat overdreven of niet, die reactie van het OM? Daarover ga ik praten met Karel Koster, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP en in het verleden vooral bekend als onderzoeker naar het bezit en de verspreiding van kernwapens en met oud-minister van Defensie voor de Partij van de Arbeid Bram Stemerdink. Goedemorgen, heren. Goedemiddag, eigenlijk. Goedemiddag. Ik begin even met u, meneer Stemerdink, want het OM onderzoekt dus of Lubbers en Van Acht de wet hebben over door te verklappen dat er kernwapens op volken liggen. Hebben ze een staatsgeheim onthuld, vindt u? Het is helemaal geen staatsgeheim. O, oh, het OM denkt van wel, hoor. Nee, maar zonder. Het is een afspraak binnen de NAVO... dat over de kerntaken wel gepraat wordt uiteraard. Dus ook voor Nederland, je hebt die en die kerntaken. En, en dat over de exacte plaats waar ze op een bepaald moment liggen dat daar geen mededelingen in het publiek worden over. Nee, maar dat van hebben vandaag. ze wel gedaan, Lubbers en Vannacht. Ze zeggen, Dat, dat hebben ze dus niet gedaan, nee, er sprake van. Want dat weten ze helemaal niet of ze, of ze daar nog liggen. Hoezo? De regering weet dat toch wel, oud, oud minister. De regering, ja, maar ze zitten niet in de regering. Ik weet alleen over de periode dat ik staatssecretaris en minister... van Defensie was of er op Volkel kernwapens lagen... Over alle periodes daarna weet ik dat niet. Dus ze kunnen zijn verhuizen, ze kunnen best in Leeuwarden liggen tegenwoordig. Ik weet dat niet. En is het, meneer Stema, denk ik, het verklappen van een staatsgeheim... als je überhaupt vertelt dat in de tijd dat jij minister of staatssecretaris was... ze op volken lagen? Als ik in de tijd dat ik minister was of staatssecretaris daarover gepraat zou hebben... dan zou ik een afspraak geschonden hebben die binnen de NAVO is gemaakt om niet over de exacte plaats, om veiligheidsredenen van de opslag van kernwapens te praten. Dat klopt. Maar nu en dat betekent dus ja. ook, dat betekent dus ook dat in zo'n periode dat je dan kunt zeggen, nou, dat is een staatsgeheim. Aha. Maar als je al, al, al in mijn geval is het natuurlijk vrij simpel om te zeggen inderdaad toen ik minister en staatssecretaris was in 73, 77 en 81, 82, toen. Waren daar kernwapens? En waarom weet ik dat? Omdat ik het zelf gezien heb. Dat Goed. is de simpele reden, maar de, al die jaren daartussen en daarna... weet nee, ik niet over op welke plek de kernwapens En mag u, dit, mag u dit zeggen? Of krijgt u nu na deze uitspraak... dat u ze heeft gezien in die tijd, ook het OM achter u aan? Ik zal niet weten waarom. Of in 73, 77 ergens iets gelegen heeft... En dat zou een staatsschrijver zijn. Dat is toch volstrekt ons. Oké, okay, ze laagden. Uh, hoe zagen ze eruit? Heeft u ze aangeraakt? Ik heb er naast gestaan en mijn hand erop gelegd. is niks bijzonders aan te zien. En wat voor gevoel geeft dat? Zoals een klein jongetje dat een uh, Porsche aanraakt of een Ferrari? Nee, geen enkel gevoel. Er ging niets door u heen? Nee, helemaal niets. Nee, wat... Daar lagen wapens en ik wilde gewoon controleren... Of de nucleaire wapens die op het Nederlands grondgebied waren opgeslagen. er ook daadwerkelijk lagen. Ja. Dat heb ik gedaan. Verder niks. Wat vindt u van die opstelling van het OM om een onderzoek naar Lubbers en van 18 te stellen? Ik zou zeggen, uh, richt je aandacht op echte prioriteiten, niet op flauwekulzaken. Ik kom zo bij u terug. uit minister Bram Stemerdink, en uit staatssecretaris van Defensie is die ook nog geweest. Blijft de vraag, zijn dit nou nieuwe uitspraken van Lubbers en van Acht? En nu ook van Bram Stemerdink, die ze zelf heeft gezien en zijn hand er nog op heeft gelegd. We doken in het Argos-archief en daar troffen we een uitzending aan uit 1997 waarin het bestaan van die kernwapens in Volkel al werd aangetoond. En dat was te danken aan kernwapenexpert... Karel Koster, die verantwoordelijk was voor die onthulling, want uh, die had al, al die documenten doorgeploegd waaruit het allemaal bleek. Uh, meneer Koster is ook aan de lijn. Om wat voor documenten ging het toen precies in 1997? Om een uh, luchtmachtdocument van de Amerikanen. Uh, een Pentagon-document dat uh, overigens niet van mij zelf uh, was opgediept, maar door een uh, collega uit Amerika, uh, ja. Joshua Handler, uh, ja. destijds werkzaam voor het uh, Nautilus Institute. Die uh, had dat document opgedeeld, is dus een uh, een slideshow waarin het programma, WS3-programma, werd uiteengezet. En wat is dat voor programma? Nou, dat is in, uh, om precies te zijn, dat is in 2001 is dat nog eens uh, vernieuwd. En dat is een programma om uh, kelders aan te leggen... voor uh, de atoomwapens die, uh, die we daar op Volkel hadden. En uh, ja, dat, dat moest verantwoord worden natuurlijk... Uh, binnen het, de, defensie, de defensiebegroting, is ook gedaan. En uh, er zijn dus uh, in zo'n... Uh, een show een, een, een, een, een voorlichtingbriefing voor de binnenlandse ambtenaren is duidelijk gemaakt dat het ging om uh, de NATO approved storage system oh. de theater nuclear forces eerder compleet met ook namen van de plaatsen waar ze lagen. En, dus dat ja, was verstrekt duidelijk. En de naam Volkel, V-O-L-K-E-L -E kwam daarvoor? Ja, ja dat kwam ook in die show voor. Ja, absoluut. Uh, en, ja, Bram Steemmerink vertelde net dat dus in zijn tijd als bewindsman in de jaren 70 begin jaren 80 ze op Volkel hebben gelegen, maar in 1997 lagen ze dus nog steeds op Volkel? Jawel, maar ze waren verplaatst dus naar die kelders. Dat was een veilige manier van opslag. Dus In de tijd van heer Steemendink waren ze opgeslagen in zogenaamde site-locaties. Een soort ja. depot centraal bij elkaar. En het hm. werd veiliger geacht om ze onder de hangars te leggen in Volkel... Uh, f waar de F-16 staan, waarmee die ze... ...moeten inzetten met, met Nederlandse piloten. Oké, okay, ze lagen in bunkers. Ja. Nu is het 2013, we gaan even snel door twee eeuwen geschiedenis heen. Um, zijn er sinds 1997 aanwijzingen geweest dat ze nog steeds op volkel kunnen liggen? Ja hoor, een hele reeks. Um, laten we zeggen, nou, uh, vorig jaar heeft uh, Hans Christensen, uh, collega uit Amerika... ...nog uh, gewezen op de aanwezigheid van een MUNTS Squadron. Dat is een Munition Support Squadron. Dat is een speciale eenheid voor de bewaking en inzet van... Die Amerikaanse kernwapens, hè, dat gaat het volgens hele precieze procedures. En die, die zaten daar uh, tot een paar jaar geleden nog steeds. Voor vandaag kan ik niet uh, garanties geven natuurlijk. Nou dan had je natuurlijk nog de ambtsberichten van uh, de be befaamde uh, Wikileaks uh, bekendgemaakt. Oh, ja. Daar staat een, een, een mooie, daar is een ontmoeting op de ambassade in Berlijn, de Amerikaanse ambassade. Daar komt dan Assistant Secretary of State uh, Dr. Philip Gordon langs. En die ja. heeft het gewoon expliciet over de kernwapens in Nederland. En dat is dus in 2009, november 2009. En dan had je in 2008 nog een veiligheidsinspectie. Want er waren problemen met de beveiliging van de kernwapensites in Europa. Toen heeft de, de, de bevelhebber van de, de Amerikanen in Europa rondes gedaan. Er staat een mooie foto in het rapport daarover ook. Dat is ook transchristen uh, naar boven gehaald. En daar staat hij dus naast zo'n bom, ook met zijn hand erop. <laughs> maar dan een, een namaakbom, want die wordt gebruikt voor oefeningen. En daar, daar is een mooi fotootje mm -hmm. bij. Dan en... is het toch een beetje zot van het Openbaar Ministerie dat Ruud Lubbers en Dries van Acht het niet mogen zeggen. Ja, dat is een beetje zot. En zeker als het, zoals meneer Stemenink zegt, uh, over puur het verleden gaat. Want uh, ja... Er zijn nog een heleboel berichten die erop wijzen dat het nog steeds zo is. Veel recenter is. Ik uh, wou toch even naar die juridische kant. Uh, gisteren of nee, donderdag uh, verklaarde Wim Voermans... hij is een, een, een, een uh, prominente staatsrechtgeleerde in Nederland... in het programma Goedemorgen Nederland... dat de uitspraken van de oud-premiers een overtreding vormen... van artikel 272 van het wetboek van het strafrecht. Dat gaat over het onrechtmatig onthullen van geheimen. Er staat maximaal een jaar gevangenis op. We hebben gisteren het parkei het generaal van het Openbaar Ministerie gevraagd of dat het wetsontwerp is... dat ze inderdaad uh, Lubbers en Van Acht voor de voeten willen werpen. Nou, daar kwamen we niet helemaal achter. Het OM zegt nog niet toe te zijn aan de vraag... om welk wetsontwerp het precies gaat, dat is overtreden... of wetsartikel gaat. Uh, het OM gaat eerst bekijken, ik citeer nu letterlijk... of de uitspraken inderdaad zo zijn gedaan... door wie ze zijn gedaan. Ik dacht door Lubbers en Van Acht, maar dat staat voor het OM dus ook nog niet vast. En in welke context. En daarna volgen pas... Uh, stappen. Meneer Stemmerink, om het OM een handje te helpen... Uh, u heeft het toch zelf gezegd, hè, daarnet, dat u ze heeft gezien? Dat, ha, ja, dat daar ja, geen misverstand ja. over kan bestaan? Allemaal dit een beetje komisch gedoe, ook Van staatsrecht geleerd, die plotseling onder staatsgeheimen en zo. Een uh, enorme hoop flauwekul bij. We moet overigens wel voorzichtig zijn... Met al die rapporten waaruit staat dat er inspectiecommissies ergens komen kijken... om alles maar veilig zijn en dat soort dingen. Dat was in het verleden, daar spreek ik weer over de jaren die ik kan beoordelen... omdat ik die rapporten in die tijd heb gezien. Er gingen ook vaak inspectieteams toe naar plaatsen waar al geen kernwapens meer lagen. Nou, dit, uh, uh, het, was uh, het was natuurlijk ook een onderdeel van wat je zou kunnen noemen een groot circus... om zogenaamd dan in het ongewisse te laten... waar de kernwapenslagen waren Dus je moet er altijd voorzichtig mee zijn. Als je het niet zelf gezien hebt... en niet zelf de rapporten gelezen hebt... en die ook hebt kunnen controleren... dan kun je daar eigenlijk vrij weinig over zeggen. Ik wou u nog even een uitspraak uh, voorleggen... van een oud-collega van u... oud uh, vvd minister van Defensie, Wim van Ekelen. Die hebben we namelijk ook gebeld. En die neemt het Lubbers en Van Acht wel kwalijk. Want hij zegt, ja, die kernwapens. Wij doen daar altijd een beetje over alsof dat uh, oud spul is. Maar met name de Baltische NATO-leden... Uh, rekenen nog steeds op de inzet van die kernwapens tegen de Russen... als het nodig zou zijn. En die vinden het een heel veilig idee dat we die hebben. En daarom had je daar toch niet over mogen spreken. Van Ekelen noemt de uitspraak van Lubbers en Van Acht... een daad van onbondgenootschappelijk gedrag. Wat is uw reactie daarop? Nou... Dat zou zo zijn geweest als de huidige minister van Defensie, Hennis Plasja en of de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans dat in hun functie gezegd hadden in het jaar 2013 over de specifieke plaats van kernwapens. Maar die zeggen dat niet. Lubbers en Van Acht, die spreken over 2013, terwijl ze van niets weten, dat kunnen ze gewoon niet weten. Kortom, conclusie. Iedereen mag het erover hebben. behalve Mark Rutte, Frans Timmermans. en minister Hennis Plasjaert. En wij kunnen het gewoon rustig hebben. over die kernwapens in Volkel. Want ze liggen er waarschijnlijk nog wel, hè, meneer Stemerdink? Ik weet het niet. Maar ja, dus ja, journalisten hebben het wat dat betreft eenvoudiger. Die hoeven niet alles te weten. Hè? En ex-bewindslieden moeten gewoon alles weten. Nou ja, formeel Mo hebben we nog steeds een nucleaire taak natuurlijk. <lacht> Mooie taakverdeling. Dit was Argel. Ja, ja. Dank u voor de discussie. Aan de oever van de rivier De Main verrijst een gigantische toren. Het nieuwe hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank. De ECB staat voor een monsteroperatie. Vanaf volgend jaar houdt Frankfurt toezicht op de Europese bankiers.